Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Gert Kluut met het NOS-journaal. Paus Benedictus begint vanochtend aan een vierdaags bezoek aan Groot-Brittannië. De paus komt aan in Edinburgh. ...waarin Elisabeth ontvangt hem in haar officiële residentie in Schotland. Daarna gaat de paus voor in een openluchtmis in Glasgow. Benedictus komt op uitnodiging van de Britse koningin. Het is de eerste officiële staatsbezoek van een paus aan Groot-Brittannië... sinds de Anglicaanse kerk zich afsplitste van de Rooms-Katholieke kerk in 1634. In 1982 was Johannes Paulus de tweede in het land, maar die was uitgenodigd door de kerk. Het Bezoek van Benedictus wordt overschaduwd door de schandalen over misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk. De meeste Nederlanders zijn somber over de toekomst van de zorg... als het kabinet erop gaat bezuinigen. Ze denken dat de wachtlijsten toenemen... en dat ze in de toekomst minder aandacht krijgen... van specialisten en verpleegkundigen. Dat blijkt uit de Nationale Zorgbarometer van zorgverzekeraar VGZ. Bijna 60% van de Nederlanders beoordeelt de zorg nu als goed tot zeer goed. Minder dan 10% is er negatief over. Bij een aanslag op een minibus in het zuidoosten van Turkije... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. De aanslag was in het grensgebied met Iran en Irak waar Koerdische rebellen actief zijn. De bus reed volgens het leger op een mijn. In het busje raakten drie mensen onder wie een baby gewond. Het Turkse leger maakt jacht op de daders van de aanslag. Deze week hebben Koerdische rebellen in hetzelfde gebied... verschillende aanslagen gepleegd... die zijn in strijd met de wapenstilstand die de PKK had afgekondigd. Achmea heeft nog eens 65 miljoen euro uitgetrokken... om klanten met een woekerpolis te compenseren. Het bedrag komt bovenop de 315 miljoen die vorig jaar bekend werd... Agmea is de laatste van de zes grote verzekeraars met wie een overeenkomst is gesloten. Voor 80% van de mensen met een boekenpolis is nu een akkoord bereikt. Een boekenpolis is een beleggingsverzekering waarop veel consumenten duizenden euro's zijn kwijtgeraakt. Het weer eerst ligt bewolkt aan de kust enkele buien. Vanmiddag afwisselend stapelwolk en zon. Ook wat neerslag. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het nws Journaal.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 Girl, like you, It's fine, bro. <laughs> Can I get your number? Oh, damn. you? Get you there. Uh, I guess he's an Xbox and I'm more of a Atari. Mm -hmm. But the way you play your gaming, care I picture the fool that falls in love with you. Oh, uh -huh. she's a fool. Well, just don't to know? Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, gonna run tell your little boy. Not now!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 Ik weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat ik que meer kan. Ik weet dat ik niet meer kan. te weet dat mi niet meer kan. Ik weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat En dat ik hier niet kan. Aadios, le pido. Voor de ouders van mijn eigen ziel. voor de tus van mijn le pido. En dat mijn hele ziel niet kan. En dat mijn mi dat mijn hele niet kan. En dat mijn En dat mijn hele ziel niet kan. En dat dat mijn niet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 We hebben en jij bent erbij. science.